Fayad had een ontmoeting met leden van de Arabische Liga om te praten over de manier waarop de beloofde 75 miljoen dollar aan de Palestijnse autoriteit kan worden uitbetaald. Volgens Fayad heeft het Palestijnse lidmaatschap van de Verenigde Naties in november voor financiële problemen gezorgd. Israël heeft daarna de maandelijkse betalingen van belastingen die het land in voor de Palestijnen stopgezet.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 Gepresenteerd door Vincent Belo. Goedenavond. Straks om kwart voor tien gaan wij van feit naar fictie. Fictie gebaseerd op nieuws. Maar nu eerst de jaren zeventig. Ik ben uit '65. Ik was vijf toen ze begonnen. Een van mijn eerste herinneringen was dat de Beatles uit elkaar gingen. De hele dag hoorde ik op de radio: Het is voorbij, het is voorbij. Dat sloeg op de Beatles, maar misschien ook op de jaren zestig. De tijd van het frissen, van de hoop, van de bevrijding was voorbij. De wederopbouw was zo'n beetje voltooid en het broeide. Er ontstond een soort grimmigheid onder linkse jongeren. De idealen waren niet verwezenlijk en het groot kapitaal rukte op. De wapenwetloop maakte dat wij tot de tanden toegewapend waren... en dat wij de wereld weet ik veel niet hoeveel keer konden vernietigen. Sommigen vonden dat we lang genoeg gepraat hadden. Ze namen de wapens in eigen hand, ze radicaliseerden. Ik kan me de Rode Brigades uit Italië herinneren. En ik kan me de RAF herinneren. Met mensen als Horst Mahler, Gudrun Eslin, Andreas Bader en Ulrike Meinhof. De RAF was ook wel bekend als de Bader-Meinhof-groep. Een reeks bomaanslagen in de lente van 1972 was hun eerste wapenfeit. Bader en Meinhof werden Gearresteerd en vastgezet. Ulrike Meinhof leeft nog steeds voort. Ze wordt meer nog dan Andreas Bader gezien als het gezicht van die tijd. Er worden ontzettend veel dingen over haar gemaakt nog. Joost Wilgenhof is bijvoorbeeld ook enorm gefascineerd door Ulrike Meinhof. En hij maakte de documentaire van vanavond. Lieve Ulrike. achter mevrouw mijn hoofd hm. nee beste is de Ulrike Lieve Ulrike, comma. Waarom, Ulrike? Waarom? In je studentenjaren was je pacifist. Het waren de jaren van het Wirtschaftswoender. Maar jij streed tegen de herbewapening van de Boendesrepubliek Duitsland. Opgezadeld met de fouten van de generatie van je ouders, was je bang voor herhaling van de Holocaust. Je werd schrijvend journalist, een beroemde zelfs. Je werd uitgenodigd bij televisiedebatten en kwam op voor het recht om te demonstreren. Als einem aber niets anders übrig bleibt. Wenn man also nicht im Fernsehen sitzt und genau sagen kann, was man zu sagen hat, dann bin ich es allerdings der mening dass es außerordentlich demokratisch ist, wenn es Leute gibt, die trotz all dieser Verbote die einzige Öffentlichkeit, die dann für sie bleibt, nämlich die der Straße, benutzen und davon öffentlich Gebrauch machen. Je maakt Radiodokumentaires over kinderen, die thuis en in het Internat geslagen werden. Irene war nach ihrer ersten Arbeitsplatz Odyssee nach München gefahren und schrieb aus Bremen es ging ihr schlecht. Was ist der Zusammenhang zwischen der aktuellen Situation der Mädchen und ihrer Heimzeit? Alle drei sind unehelich geboren. Bei Irene hat der Stiefvater die Vaterrolle angenommen. Er hat sie geschlagen, er hat sie aber auch geliebt. Ja, je had het goed voor met de verworpenen der aarde. Je luisterde niet alleen naar meisjes die weggestopt werden in te huizen? Je gaf ze een stem. En als ze wegliepen, konden ze bij jou onderdak krijgen. Vlak voordat je zelf moest onderduiken... schreef je een filmscenario over die meisjes. Je liet ze in opstand komen. Waarom had ze dat gemaakt? 24 mei 1970 zou die film te zien zijn. Op primetime. Maar zover kwam het niet. De ARD schrapte de vertoning. Omdat jij je had aangesloten bij jonge mensen die, net als jij... De wereld wilde veranderen en daarbij mocht geschoten worden. Daarvoor wordt man bestraft, weet u dat? Nee. Dat bleek een doodlopende weg. Weet u dat man daarvoor ins komen kan? En voor velen een onbegrijpelijke weg. Darf man dat? Je was moeder van een tweeling. Nee. Een van je dochters vroeg zich jaren later nog af: Heeft mijn moeder dan nooit van ons gehouden? Wil je ins gevangenis? Nou, waarom den dan zo was? Wat heeft jou bezield? Wat ging er in je om? Je was het geweten van links. Je kon de wereld veranderen met jouw pen. Er werd naar je geluisterd. Waarom heb je jouw luisterende oor ingewisseld voor een mitrailleur? Waarom je kinderen daarvoor opofferen? Wie ben jij? Dit is Ulrike Meunhoff. Zo klinkt ze in het kort. De melodie bestaat uit twee drieklanken. Dat is de ene. En de andere is... De Het zijn eigenlijk dezelfde soort drieklanken. Uh, ze zijn afgeleid van een dominant akkoord, voor mensen die daar iets van af weten, Dat heeft altijd iets te maken met een verwachting. Uh, er zit kracht in. Je leeft ergens naartoe. En zij leeft voortdurend ergens naartoe. Een sfeer van uh, enerzijds toch wel beheerstheid... maar anderzijds een enorme drang om, om verder te gaan. Kan jij je een beetje vinden in deze omschrijving, Ulrike? Hij komt van Anna Bakera, een componiste die acht jaar lang werkte aan een opera over jouw leven. Daarmee is zij een van de vele kunstenaars die zich door jou lieten inspireren. Ze is opstandig. Ze is klaar om de barricade op te gaan. En ze is gefrustreerd omdat er, uh, het zegt de tekst hierbij ook... Alles is schon einmal gezaakt worden, aber niets en nergens wurde etwas begrepen. Ze voelt zich... ...geweldig onbegrepen in haar politieke opvattingen... ...en in haar leven in het algemeen. Zij wordt heel veel benaderd omdat ze mooi is, jonge vrouw, goed ontwikkeld... ...door mannen die haar aantrekkelijk vinden, maar ze is daar totaal niet aan toe. Zij wil de politiek veranderen als journaliste. Ze wordt ook gepubliceerd. Alleen niet op de manier waarop ze dat zou willen. Slosplaats in Münster. Jacob Pekelder, historicus. We zijn hier op het plein omdat Ulrike Meinhof haar eerste politieke reden hier hield: Kamp tegen die atoomtoord. Ja, ja, Was dat. En zij sprak daar als jonge vrouw, jonge vrouw enige ja. vrouw. Die... Ja, zij viel open omdat ze relatief zelfstandig zich kon bewegen. Ze was gewoon heel actief, ze schreef. En wat zij ook heel kon is een beetje. Interessante mannen opzoeken. Haar man, hè, Reul, dus ook zo'n man met wie ze via een handige, amoureuze en ook politiek-activistische betrekking ja, verder raakte in de wereld. Het is iemand die, die politiek super geïnteresseerd is, heel belangrijk vindt om acties te ontketenen tegen bijvoorbeeld de atoombewapening. En die daar eigenlijk ook grotendeels voor leeft. En uh, dan vallen natuurlijk liefdesbetrekkingen al gauw uh, uh, samen met, met die politieke activisme. Er zitten in het begin twee liefdesscènes, Eigenlijk alleen maar om te laten zien dat ze daar niks voor voelden. Die ene met Lothar. Zijn jeugdvriend? Hè? Een jeugdvriendje. Nou ja, zij zit te typen en ze zit boordevol met stoere verhalen. En hij wil gewoon met haar vrijen. Dus dat wordt niks. En later met uh, Klaus Reiner Reul. Uh, ja, die heeft ook dat blad waarin zij schrijft. Dus die heeft in zekere zin in ieder geval iets te bieden. Het eerste wat hij doet om haar te versieren, dat klinkt zo. Hij complimenteert haar met haar uiterlijk. En ze antwoordt dan heel bits. En een, een tijdje later dan probeert hij dat natuurlijk weer. En er komt echt een hele banale in diezelfde scène, een heel banaal stuk in voor... Hij zingt dan: uh, Liebe alle vrouwen, mijn hart is al zo groot. Normaal zou je er dat niet in willen hebben, maar het laat wel zien hoe hij is. En als het dan uh, gelukt is, dan zijn ze samen op het eiland Zult. Ja, is dus echt helemaal zacht en week. Maar in die scène waarschuwt zij al dat zij niet zo is. Kan ze ook lief klinken? Nauwelijks. Nauwelijks. Ja, daar stel je een vraag. Dat komt hier eigenlijk, ik ja, kan eigenlijk wel zeggen, niet in voor. Schrijven is scheisse. Jetzt wordt muziek gemacht. Ik ben André, auteur en zanger van het nummer ich liebe Ulrike. En op het verzoek van Joost gaan we nu eventjes mijn plaatcollectie van zolder uitgraven. Waar het singeltje ook nog tussen moet zitten. Een klein zoldertje. Nou, hoe verder je gaat hoe beter het wordt. En daar, waar de platen in zitten. Dat zijn twee blauwe kratten. Met cassettebandjes en LP's. Zo. Eens kijken, wat is deze? Ja, de hoezen zijn een beetje uit elkaar, want vroeger was dat de behang op mijn uh, tienerkamer. De UK Subs. De hoezen heb je ooit gebruikt als behang? Als behang, ja. De Ramones. Gang of Four. Kijk, daar vinden we ook nog een Shoeba tussen. Lieder nach romantikan. Was jij een beetje romantische geest in die jaren? Ja, nog steeds. Ah, Justy, Kijk. Het singeltje zit in het hoesje verstopt van de Dead Kennedys. Ja, maar dat is puur toeval, hoor. Het hoesje. Tegenwoordig uh, 500 uh, dollar op uh, eBay en Averwant, heb ik me laten vertellen... door iemand die pas zijn eigen exemplaar verkocht heeft. Echt waar? Ja, verrader. Er staan zes nummers op dit singeltje. En het tweede nummer wat erop staat heet... Ik liebe Ulrike. Mm -hmm. Twee minuut zeventien. Ja, en daar gaat het allemaal om, hè? Hoe kwam je erop? <laughs> hoe kwam ik erop? Het was een lang, moeizaam, creatief proces. Nee, hoe kwam ik erop? De achtergrond van het hele verhaal is... Uh, in de, ja, eind jaren zeventig was uh, de, um, het hele Baden-Meinhof-verhaal natuurlijk heel actueel. Uh, er was een breed gevoelde... Uh, ja, toch wel een, een soort mist van, van, van de sympathie die er omheen hing... ook al uh, wist je niet echt uh, wat er, uh, wat er nou eigenlijk gebeurde. En ook al werden de we mensen uh, ontvoerd, uh, eigenlijk afgeslacht. En dit nummer dat geeft uitdruk aan dat algemene gevoel van sympathie... en ook een zekere zin identificatie met, uh, met de gewapende strijd, zoals ze toen heette. Maar waarom Ulrike... Zij was het meest zichtbare, ook het meest fotogenieke, denk ik. Van, uh, hè, zoals het in de pers uh, tot je kwam, hè, wat, er, wat er zich afspeelde in Duitsland. Uh, als je moest kiezen tussen een foto van uh, Ulrike Meinhof en, en van Bader. Ja. dan schrijf je liever een nummer over Meinhof dan over Bader. Als man, zijde? Uh, ja. Het is ook geen politiek nummer. Hè? Het is meer een, uh, laat maar zeggen, een soort liefdesverklaring tegen Beter Weten in. Hè, van iemand die, waarvan je ziet dat hij op een uh, doodlopende weg is beland maar die toch uh, ja, een gevoel van respect oproept... of, of een zekere tot een bepaalde hoogte identificatie. Heb je je daarna verdiept in Ulrike? Nee, ben ik uh, nooit echt naar op zoek gegaan. Maar, al heb, maar ik heb natuurlijk wel een, een, ja, toch een soort beeld zelf opgebouwd. En je volgende vraag is natuurlijk, wat is dat beeld? Ja, ben, voor mij staat er nog steeds een groot vraagteken boven. En uh, ik uh, heb eigenlijk minder de neiging om dat vraagteken te aan oplossen... Ik hou het liever met vraagteken. Ja. Had je een poster van haar? Nee, nee, nee. Het nee. niet in mijn interieur. Wat had je van interieur? Ja, mijn platen. Hoe zingen waarschijnlijk nog op, hè? Mm -hmm. Is het een beetje weg? Het is, het is heel lang geleden, Joost. Of wil je het niet over hebben? Nee, maar goed. Ja, goed ik kan me echt mijn interieur... Ik heb toen op zoveel verschillende plekken gewoond. Dus ik kan het uh, nee, niet echt meer specifiek aan haar winnen. Maar... In wat voor panden woon je? Ik woonde in, uh, op huurkamers in kraakpanden. Veel verhuisd. Onrustig? Heel onrustig, ja. ja. Goed. Je vindt het ongemakkelijk. Je wilt dit niet. Wat was het voor een tijd? Waarom is het zo ingewikkeld? Het is, het is gewoon heel lang geleden, Joost. En ik weet niet of ik behoefte heb om dat allemaal te gaan opwarmen. Ja. Maar um, je keek weg op het moment dat ik zei van. Um, het was onrustig. Ja. Maar kun je, je, je, je kunt of je wilt er niks over zeggen, dat nee. was toch altijd. Je wilde niet. niet. Ik, Ik moet hem uitzetten van je. Ja. Het was niet alleen maar leuk. Je gaat hem nu aanzetten. Je gaat hem nu uitzetten. Mm -hmm. En je gaat dit ook niet uitzenden. Ik ga dit niet uitzenden. Nee. Maar je kan op een knop gaan drukken. Daar nog historicus Jacco Pekelde leende de titel van dit lied voor de Duitsstalige versie van zijn boek Sympathie voor de Raf. Ten eerste was het een heel leuke titel die ik ook kon verantwoorden als historicus, omdat er een Nederlandse punkband is uh, genaamd Morse Subit, die in 1980 een nummer maakte dat Ik Liebe Ulrike heette. Wat gaat over Ulrike Mayenhove, een vrouw die als pacifist begint. En door frustratie of het mislukken van de politieke strijd, uh, de wapens oppakt. Een andere reden is natuurlijk uh, dat uh, sympathie voor de RAF in Duitsland best wel provocerend werkt. Maar ik heb nu inmiddels gemerkt dat ik lieve Ulrike ook provocerend werkt. Je hoort het goed, Ulrike. Een liefdesverklaring aan jouw adres, dat ligt gevoelig. Mijn. Uh... Misschien naïeve veronderstelling is het dat je door provocatie, een beetje jaren 60 veronderstelling eigenlijk, dat je door provocatie het bewustzijn verruimt. Uh, en uh, dat mensen daardoor de schellen misschien van de ogen vallen, niet dat ik ze wil beleren over hoe ze over hoe ik hem aanhoof moeten denken. Maar wel dat ze nuchter misschien ook een beetje harder voor zichzelf moeten kijken naar uh, dat deeltje van het Duitse verleden. En ook van het Nederlandse verleden natuurlijk, of die Nederlandse sympathisanten, want dat is natuurlijk het hoofdonderwerp van mijn boek. Die provocatie van deze titel, dat is misschien een beetje jouw identificatie met die jaren. Ik kan wel genieten van sommige teksten van uh, militante protestgroepen. Hè. De groep rond Joska Fischer bijvoorbeeld. Uh, en ook uh, de Raf hier en daar wel. Een beetje een grove uh, humor. Soms natuurlijk ook duidelijk veel te ver gaan. Maar soms echt wel erg leuk en scherp gezegd. Ook de Oerikemijnhof's pen uh, was natuurlijk zo. Ja, dat is gewoon super scherp. En... Heel mooi, en als ik daar een klein beetje van kan bereiken door af en toe een filijn uh, zinnetje in mijn uh, boeken, vind ik dat wel mooi. Het is die opgave en die pflicht van allen oprechten revolutionairen in de metropolen van West-Europa, die wapen die Ulrike ons gegeven had, neue opnemen en den kamp met het nieuwe fascisme... Er is beeld van gemaakt, hè? Je was 29 of 30 toen, denk ik, hè? Zoiets? Ja. Ik wil je even aan iemand voorstellen. Dit is Annie Westerbring. Toen jij begraven werd, stond zij naast je. Als afgevaardigde van de rode jeugd. Ja. De rode jeugd was het kleine zusje van de Armee-fractie. Een paar maanden na jouw begrafenis volgde Annie een guerrillatraining in de woestijn van Jemen. Samen met enkele kameraden. Net als jij leerden zij schieten van Palestijnse strijders. Het is die afgabe, En die plicht van alle afrechten revolutionairen in de metropolen van West-Europa. Die waffen die Ulrike ons gegeven had, afsnoeien, af te nemen. Om in kamp met de nieuwe fascismus voort te zetten. Een heel timide meisje kan nerveus zijn geweest. Ja, zeker, dat was ik ook. Ik was altijd allebei. En nerveus en timide, maar, maar ook, ook stoer. Ik was het allebei tegelijkertijd. Al die jaren, denk ik, ja. En Ulrike Meunhoff, dat voelde ik ook zo goed. Dat hij haar, haar leven gegeven had voor de revolutionaire strijd. En ze had het met haar leven moeten bekopen. En, en zij werd daar begraven in, in een context van hele heftige... Ook kameraden, oké, okay, maar een enorme politiemacht... En die, die, die, die tegenstelling die kan ik heel vaak niet aan. En ook daar niet, weet ik nog. Dan weet ik niet waar ik daarmee naartoe moet. Dat is zo absurd. Zo absurd. Die zachtheid en die hardheid. Dat is uh, ab absurd. Dat, kon, dat, dat, dat kun je niet vatten. Dat kan niet. Afschuwelijk, ja. Dus dan in dat akkoord ja, gaat ze eigenlijk dood. Wat deed je in die periode, zo begin 70, eind jaren 60? Ik begon met de studie natuurkunde aan de TH in Eindhoven. Ik kon het heel goed, ik kon het makkelijk. Ik vond het ontzettend fijn vak, ik vind het nog altijd een heel fijn vak. Maar ja, men vond dat niet passend voor een meisje... Ik was het enige meisje op de afdeling. Ja, er waren heel veel jongens die allemaal graag een meisje zouden hebben. Dus daar was ik eigenlijk voortdurend mee bezig met die uh, uit mijn buurt te houden. Maar ik wilde wel gewoon graag uitgaan en, en normale dingen doen. En het was toch een dagelijks iets dat ik mij daarvoor moest verantwoorden... waarom ik mij opmaakte terwijl ik geen man wilde. Daar word je op den duur heel boos van. En mijn natuurkundige inzichten werden ook door niemand serieus genomen. Dat hielp ook al niet erg mee. En muzikaal had ik geen enkele opleiding gehad... terwijl ik barstte van uh, muziek. Ik, uh, ik wilde viool spelen. Dat, uh, dat mocht absoluut niet. Mijn moeder verdroeg ook levende muziek niet. En dat, uh, dat gaf mij een enorme spanning. Omdat voor mij ja, alles is eigenlijk muziek. Ik wilde contact. En dat contact moest met muziek. Nou, dat, dat kon niet. En dat, uh, dat leverde dus ook heel veel spanning. Het gevoel van volkomen miskend te worden als mens, waardoor je dus eigenlijk totaal uh, wordt genegeerd. En die negatie, dat wordt langzamerhand wordt dat woede, dat zwelt op en dat zwelt op, en dan komt dus dit bij, en dan komt dus dat bij. Maar op den duur was ik zo agressief dat ik, dat ik wel dacht, was ik pas voor in de 20, ik lijk wel een bom. En al die agressie die heb ik gebruikt voor de scènes in deze opera. Het stuk muziek dat je hoort komt uit het samenwerk van Anna Bacchera. Na haar studie Theoretische Natuurkunde ging ze naar het conservatorium waar ze afstudeerde met een korte opera gebaseerd op jouw leven. Daarna voltooide ze de opera. En hoe langer ze met die productie bezig was, hoe meer zij zich in jou herkende. Wat ik heel erg goed kon invoelen was aan het einde van de opera... dat zij sterft, dat zij in de isoleercel is. Er is ook een hele mooie scène over waarin zij gek wordt. Ik heb daar met veel, ja, het klinkt vreemd om te zeggen, maar veel plezier aan gewerkt omdat ik me zo goed kon voorstellen vanwege mijn eigen innerlijke spanningen... dat je niks meer overhoudt om je aan vast te houden. En ik was altijd bang geweest om ook in zo'n wanhopige toestand terecht te komen. Dus ik wist heel goed wat mentale eenzaamheid teweeg kan brengen. Hoe uitte die agressie zich wel toe? Ja, fysiek, klachten. Ja, een heleboel uh, lichamelijke klachten. Je werd ziek? Ja, ik was heel veel ziek. En vooral in mijn gedachten, dat ik dus voelde als ik dit niet oplos... dan gaat het helemaal fout, dan ga ik gewoon dood. Het lijkt erop dat je het leven van Anna Bacchera hebt gered, Ulrike. Maar er is toch nog iets wat me dwars zit. Of wat ik eigenlijk gewoon niet begrijp. Je was als journaliste altijd zo rustig en wel overwogen. Je liet je in publieke discussies nooit gaan... Ook privé raakte je zelden buiten zinnen. Zelfs niet toen jouw echtgenoot Klaus... tijdens de housewarming party van jullie eigen villa... ervan doorging met zijn nieuwe liefde. Dochter Bettina noemde jou een binnenvetter. Maar in 1970 neem je een revolutionaire beslissing. Omwenteling van alle verhoudingen. Hele harde knip maken met je burgerlijke bestaan... om jezelf eigenlijk... ...geen enkele andere uitweg meer te bieden dan die militante strijd. Eigenlijk ook existentieel eigenlijk om jezelf klem te zetten... ...zodat ze niet in diezelfde fout van die generatie van vroeger zou vervallen... ...en in het gemakkelijke burgerlijke leven zou blijven steken. En Zij geeft dus inderdaad het ouderschap over haar kinderen op... ...op het moment dat ze in 1970... De ondergrondse induikt. Uh, in Jemen, uh, oh sorry, in Palestina een, uh, een Palestijnse guerrillakamp uh, gaat bezoeken om daar een guerilla training te krijgen, enzovoort, enzovoort. Uh, dat is echt een essentiële beslissing om het hele leven om te gooien. Zij is toen uh, met de anderen uit het venster van uh, het gebouw gesprongen, waar Bader op gewapende wijze werd bevrijd. Hè. Terwijl het eigenlijk misschien de bedoeling was geweest dat ze zou blijven zitten en geconstateerd zou doen. En misschien dat ze dan een paar dagen in de rest zou zitten. Maar als ze maar uh, vol zou houden dat ze het niet van tevoren geweerd had, dan zou ze ermee wegkomen. Dat was het idee. Denkt een deel van de biografen, een ander deel van de biografen, denkt nee, nee, dat was allemaal smoesje. Ze wilden gewoon ook mee die ondergrond zijn, dat was gewoon afgesproken werk. We weten het niet uh, zeker, daar is het debat over. En uh, we kunnen helaas niet meer aan mevrouw uh, Mijnhof zelf vragen hoe het zat. Es lebe die Weltrevolution. Ulrike, dein Tod wordt gerecht werden. Ik heb gesproken. Ja. Das kun, je dan, de... kun je dan uitleggen van wat zijn die wapens die Ulrike jullie Nou, dat... Dat is... Dat is uh... Het gaat altijd over strijdbaarheid, het gaat altijd over uh, de inmiddels. We hadden alle uh, RAF-teksten uh, we, we weken mee bezig geweest om die te vertalen in de Raffiaanse woordenkeuze. Nou, nauwelijks, uh, nauwelijks leesbaar. Van de Stadskerilja naar grillja training in... Palestina Of in Jemen. Ja. Dat was geen grote stap. Ja. Ja, dat was een hele grote stap. Het was een hele grote stap. Ja, ik, ik weet, Joost, wat je nu steeds wilt vinden, hè? Een soort... Waar, waar, waar doe je dat? Waar neem je die beslissing voor zo'n stap of zo? Waar? Dat was een totaal grote stap. Het was mijlen te ver. We waren helemaal niet zo ver. Maar het kwam op ons pad. Je zegt op een gegeven moment ja of nee. Het waren geen concrete dingen. Het is een gedachtegoed. Het is een dezelfde kant op kijken. Het is een... ja, we wisten waar we het over hadden. Ja... Ja, het is, het is ook, een, ook weer voor een deel een weef waar je in meegaat. Samen met strijdmakkers moesten we iets doen. Moesten we, en, dat, en dat deed ik ook, dat wilde ik. Wat betekent dat iets doen? Nou ja, dat was uh, uiteindelijk uh, moesten we een soort internationale revolutie maken. Nou ja, en hoe, hoe praktisch werd dat? Hè? Want er werd gestreden tegen het groot kapitaal en tegen de staat. Ja. Zag je daar ook nog mensen in? In groot kapitaal, in de straat. Ja, wel degelijk. En in ieder geval ons, onze regeringsleiders. Ja. Vannacht was dit een uh, vriendje van ons. Maar politie bijvoorbeeld? Mm, ja, ja, dat was het kwaad. Politie was, dat was a natuurlijk lastig, maar veel meer omdat daar ook een BVD... Uh, het, dat hoorde ook, zat ook in diezelfde hoek. En daar moesten we altijd voor oppassen. Daar werd, werden we ook heel vaak op gewezen. Altijd uitkijken. Voorbeeld van dat ik naar EKH ging. één keer in de uh, drie maanden. Toch zo'n klein dorpje, ja. Dan ligt daar iemand drie boerderijen verderop. Uh, in een hooiberg. <laughs> de boel bij te houden in het notitieboekje. Ja. Iemand van de BVD. Tjomme jongen. Maar ook als ze dan aan je bed kwamen. Het was wel eens eerder gebeurd. En dan. Pats! ochtends om 6 uh, uur. is die schuimwerpers op het bed. En dan. Uh, ging er aan elk kant van het bed ging iemand stalen. En het eerste wat het gebeurde. was, was je, bij ze oplichten om onder het matras te kijken. Oh ja. Of er wapens lagen. Ja. Er lag natuurlijk nooit wat hoor. Alles werd omgekeerd. Alles, alles, alles. Nou, ik was een terrorist, hè? Ik dacht, waar gaat dit over? En gaat dit over? Weet je, we hadden... We waren veel van plan, maar we hadden nog niet zoveel gedaan. De laatste scène is de RAF-scène, Rote Armee-fractie. Die had ik steeds voor me uitgeschoven omdat ik dat op de een of andere manier niet, niet aan kon. Alsof dan als ik daarin zou schrijven, alsnog eh, ik zou exploderen. De reden dat het zo moeilijk was, was dat daar heel veel tekst in voorkomt. En als kind werd ik ook veel doodgegooid met tekst, waar ik helemaal geen weerwoord tegen had zo snel. Ik, kon, ik, kon dat, ik was daar niet tegen opgewassen. En deze scène was ook zo. Dat mensen elkaar met heel veel tekst om de oren smijten. En dat je alleen al daardoor het onderspit delft. En toen ontdekte ik in die laatste... toen het eenmaal het enige was wat over was... dat het mogelijk was om een soort langzame herhalende... ondertoon in de fagot te maken. Waardoor eigenlijk een soort basis golfslag erin ontstond. En al die tekst die kwam ineens op een hoop terecht en werd ja, onschadelijk, zeg maar. Ik had de woorden inderdaad overwonnen met klank. En door dat te kunnen doen, had ik het gevoel dat het laatste beetje gevoel van... Eh, explosieve gevoel, dat dat weg was. En vanaf dat moment voelde ik mij dus bevrijd van Ulrike Meinhof. De opera werd nog nooit in zijn geheel uitgevoerd. Maar speciaal voor jou speelde het Russische Taurida-orkest de overturen Onder leiding van dirigent Mikhail Golikov. Dat jij die muziek nu kunt horen, is dus een primeur. Arnoud Kremers schreef de tekst van die opera. Toen hij en Anna Bakera in 2001 aan de compositie begonnen... schreef Anna een opera kan natuurlijk alleen over de liefde gaan. Onvermogen tot frustratie in verlangen naar Ja zeker. Ja, ik verlangen. Ja, dat, dat is dat is een ja. Verlangen, dat is een basisgevoel, dat is een, een diep gevoel. Ja, kijk, ik kan zeggen, ik verlang een betere wereld en een mooiere wereld, natuurlijk. Maar uh, ik, ik denk, ik vind de wereld ook wel heel mooi. Ook heel mooi en ook, heel, uh, ook niet mooi op, op punten. Maar zoals we hier staan, denk ik, jongen, jonge, wat een schoonheid. We hebben gelopen hier en... Uh... Uh, maar het is zo stil vandaag. Het is, zo, uh, het is een beetje mistig. Uh, een beetje vochtig. En het is absoluut uh, windstil. Maar uh, als je zegt, ja, wat, wat voor een wereld wil jij? Dat, dat, daar kan ik niet een antwoord op geven. Dat vroeg ik niet. Ik vroeg, waar, waar verlang je naar? Oh, waar verlang je naar? Ja. Uh. Ik verlang bijvoorbeeld... En dan ga ik het toch weer specificeren. Maar ontzettend dat die Palestijnen een plek krijgen. Ja. Ja. Ja, dat is, dat is, dat is zo'n groep waar ik... Uh, dat, uh... Ik heb ook zo vaak in die geschiedenis... Uh, ben gedoken van hoe, hoe dat gegaan is. is ja, ja, ja. Ja, het is... Ik, uh... Kijk, want uiteindelijk als je gewoon... Je hebt het over politiek verschillende richtingen, maar je praat door, je praat door. En je komt gewoon bij je mens zijn terecht. Dat is, want daar zitten altijd je mm. beweegredenen. Daar komen je, je, je overtuigingen vandaan. Uit je, diep uit je gevoel, als het ja. goed is volgens mij. hoor. Mm -hmm. En dan kom je dus bij, bij, bij, bij die mens, bij mij. En dan zijn er een paar dingen. Liefde. Hè? Annie, waar verlang je naar? Naar liefde. Naar liefde en liefde geven. Want daar gaat het om. Christine Hemmerechts, ik heb het gehoord zeggen. Rechtvaardigheid bestaat niet, er is alleen liefde. Ik werd, daar word, word ik zo blij van. In één keer, pat, want dat wist ik nog niet dat rechtvaardigheid niet bestond. Ik liep er altijd ik liep er stuk op. Ik word er boos om, ik, ik, het moet anders. En dan zegt zij: Rechtvaardigheid bestaat niet, er is alleen liefde. Ja, dan gebeurt er iets met me. Dan ah, toen ben ik waarschijnlijk ontzettend gaan huilen. Want ik dacht, ja, dat is het. Die focus op hè, wat jij hebt op, met Ulrike... En, en wat andere mensen die haar dus eh, zo in beeld hebben gebracht en in kaart... dat lag voor mij anders. Dat was, nee, ik, ik heb wel, wel later wel heel erg naar die mensen gekeken. Weet je, op foto's. Ensling ook, bader. Uh, kijken, kijken. En dan denk ik van, wat, wat, wat zie ik? Wat, wat kan ik eruit halen? Wat je komt er niet achter. Daar dat, dat kom je niet bij. Je komt niet bij een ander. De offer waar je bij komt, dat is tussen jou en mij. Of, hè, dat is dat wat ik zeg en meer kun jij niet zien en niet weten. Nou, ik zie veel emotie. Ja. Af en toe woede. Ja, ook wel. Ja. Maar emotie, ja, ik, ik, ben emotie. Dat is, dat is ontroering. Ik ben zeer snel geroerd en ik laat me ontroeren. Herken je dit, Ulrike? Dit is het begin van de in 1970 verboden film Bamboelen. Tegenwoordig gratis en voor niks te bekijken op YouTube. Irene Gurgens stond model voor die film over tehuiskinderen. Later werden jullie vriendinnen en strijdmakers. Ook zij kwam in de gevangenis. In 1996 zei ze het volgende over al die vrienden, vriendinnen... En kameraden die met jou wegliepen. totdat je werd gezocht als topterrorist nummer 1. Ik vind, die hebben. ook heute nog niets begriffen. Weder van Ulrike zelf, noch van ihrer politischen geschichte. noch van de kamp, de RAF, in die Ulrike seit 1970 en ik een teil waren. En Irene eindigt met de woorden. Ik zou willen dat die mensen eindelijk eens hun bek houden en nooit meer mooie sier maken met een vrouw die zij niet gekend hebben... en ook niet wilde leren kennen. Kijk, in theorie zou je iemand kunnen kennen... als die iemand zichzelf helemaal kent. Dat is de voorwaarde, Nou, wanneer kent iemand zichzelf helemaal? Ik denk op het moment dat hij doodgaat. Maar dan weten wij nog niks. Nee, dat is waar, maar, maar daarvoor leef ik ook niet. Natuurlijk leef ik mijn eigen leven. En, uh, ja, en de journalistiek, dat zijn niet de eerste waarvan ik denk... daar moet ik veel geven of zo. Uh, mm -hmm. Nee hoor, ik vind jou heel aardig. Dank je wel. En weet je wat heel goed is geweest? Dat je in het telefoongesprek al gezegd hebt... van mijn vader zat bij de BVD. Dat is zo, van zo'n grote waarde geweest. Als ik dat bijvoorbeeld nu in dit gesprek had gehoord... Dan was het anders gelopen, dit gesprek. En kun je dat uitleggen? Waarom... Nou, dat had ik je waarschijnlijk weggestuurd. Nee, maar waarom was dat zo belangrijk om te horen? Omdat jij iets prijs gaf van jezelf en daarmee je ook kwetsbaar maakt. Jij maakt je ook kwetsbaar daarmee. En... Ja. ja. Dat is mooi. Ja, en, en je bent je vader dan op jonge leeftijd 21 was je, geloof ik? Dus je hebt niet met hem door kunnen praten. Met waarom? Goh, je, hebt, je hield van je vader. Dat vind ik een moeilijke vraag. Ja. En nu? Nu is het zo ontzettend veel jaar geleden. <tus> um. Ik zit natuurlijk hou ik van mijn vader. Ik heb hem heel lang misschien alleen als die politieman en die BVD'er gezien. Hmm. Maar ik ging ook met hem aardbeien plukken. Oh. Weet je wel, dat soort, uh... en, en ik heb altijd linkse sympathieën gehad. <kliek> en ik heb me nooit aangesloten bij welke groep dan ook, want ik hou niet van groepen. Mm -hmm. Maar ja, goed, dat heb ik me wel altijd afgevraagd. Hoe heeft hij dat kunnen doen? Ja, de, de, de politieman, hij heeft mensen in de gaten gehouden waarvan ik vond dat ze met een goede zaak bezig waren. Yeah. Ik wil je nog één zinnetje meegeven. Het komt uit de roman De Geheim Agent van Joseph Conrad. In 1907 schreef hij: de terrorist and the policeman both come from the same basket. In mijn taal is dat. De terrorist en de politieman. Het is van hetzelfde laken, een pak. Lieve Ulrike, het werd gemaakt door Joost Wilgenhof. Sounddesign Arno Peters, eindredactie Willem Davids. Dramaturgische adviezen Els Peek. Met dank aan Christine Steinhäuser, Ulrike Nagel. Rundfunk Berlin, Brandenburg, de Hessische Rundfunk. Henk van der Pol, Francisca Liebetans en de stad Berlijn. Het is tijd van, voor Van Feit naar Fictie. Dat is een serie gebaseerd op de BBC-reeks From Facts to Fiction. Binnen een week wordt er radiodrama gemaakt op basis van nieuws. De aanleiding van deze week is een bericht van 7 januari uit de Volkskrant... over de rondreizende collectieschilderijen uit het Mauritshuis. Het Mauritshuis is dicht. Het onderkomen voor de oude meesters wordt gemoderniseerd... De oude meesters zijn op reis. Hun eerste stop was in Japan en het was een groot succes. Het meisje met de parel van Vermeer heeft in een half jaar tijd meer dan een miljoen bezoekers opgeleverd. En wat dat met een schilderij doet, dat hoort u in een briefwisseling tussen het meisje met de parel Marie en haar rolmodel Mona Lisa. Tokio, 30 juni. Lieve Mona, we hangen. In een walm van vers gesauste muren. Na dagen van belichten, verschuiven en nog eens belichten. Gisteren was de grand opening. Uitbundig, met iedereen die er in Japan en de rest van de kunstwereld toe doet. Met filmsterren en schoonheden van nu. En weet je wie er ook was? Scarlett Johansson, die mij was in The Girl with the Pearl Earring. Het was speciaal om haar tegenover me te hebben. Met een glas mineraalwater tegen haar lippen stond ze bij me. Ze keek lang naar me. Indringend. Pijnzend. Ik wilde haar net zeggen dat ik haar in de film zo mooi vond... dat ik me in haar herken. Maar toen stonden er opeens meisjes tussen ons in. Met hun rug naar mij en met Prada-tassen aan hun arm... waarmee ze me bijna van de muur veegden. Ze wilde Scarlet's handtekening en met haar en mij op de foto... Hoe is Parijs? Zijn er nog een paar Japanners over voor jou, of heb ik ze allemaal? Sayonara, zeggen ze hier. Kus van je Marie. Tokio. 1 september. Lieve Mona. Ik heb twee maanden niet geslapen. Maar ik moet wakker blijven. 24-7 beschikbaar zijn. Bijna niemand... Kijkt werkelijk. Bezoekers zeggen bijvoorbeeld dat ik zo sensueel kijk. Sensueel. Rot op. Toen mijn vader me schilderde, was ik verdrietig. Ik moest het huis uit, werken als dienster. Want van de schilderijen van mijn vader konden geen elf kinderen leven. Maar het had ook iets fijns, want ik voelde me groot, maar ook onzeker. En juist dat je dat allemaal ziet, dat vind ik nou zo mooi aan mij. Vind je niet? Ik zoek nog even mijn vaders goedkeurende hoofdknik en dan ga ik de wereld in. Ik weet, ik mag niet klagen en ik probeer de humor ervan in te zien. Vooral met Greetje van Jan Steen kan je lachen. Het is niet echt jouw Liek. Maar misschien heb je over haar gehoord. Je krijgt haar groeten. Ze kent jou in ieder geval wel. Keep hanging in there. Een innige omhelzing van je Marie. Parijs, 15 oktober. Lieve Marie, wat leuk om van je te horen uit Japan. Voor een meisje uit Den Haag is iedere reis een buitenkantje. Heerlijk dat je bezoekersaantal stijgt. En inderdaad, niet zeuren over drukte. Tel je zegeningen, kind? Ik krijg hier 20.000 bezoekers per dag. Ik zal je mooie kleine hoofdje de rekensom niet aandoen... maar dat is ruim 7 miljoen bezoekers per jaar. Unieke bezoekers. Dus dan hebben we het nog niet over de bewonderaars... die hier week aan week een uurtje op hun klapstoel komen kwijlen. Het lijkt me een vakantie, lieverd. Dat Japan van jou met 1 miljoen bezoekers. Stel je niet aan. Met de verplichtingen komen een hoop voordelen. Je zou toch niet willen ruilen met zo'n greetje. Jij bent het meisje met de parel en gedraag je daar ook naar. Mona. <middels> We zijn inmiddels verhuisd naar het Kobe Museum. Het is nu nacht en stil. Even niet die starende ogen van te dichtbij. Die vieze adem in mijn nek. Ze kruipen op mijn huid en eronder. Ik zou willen dat ze een cordon van lucht aanlegden. Net als bij jou. Een omheining. Laat ze maar kijken van gepaste afstand. Geen ongewenste intimiteiten meer. Ik voel me vies. Terwijl ik pas nog schoongemaakt ben... Maar ik mag niet klagen. Dat doe jij ook nooit. Maar jij bent ook superster en superwoman. Ik hoorde dat al je andere Da Vinci-broeders en zusters naar Londen mochten, maar jij niet. Vond je dat niet jammer? Je hangt al heel lang in Parijs. Bij mijn weten was je laatste uitstapje in 1911. In de zak van een dief. Liefs, je Marie. Mona Lisa... Mona Lisa Ik begrijp dat jij in je lieve handjes zou knijpen bij de gedachte aan een uitstapje naar de National Gallery. Maar ik hang in het Louvre. De hele wereld komt naar mij toe. Dus wat zal ik mezelf in piepschuim en laadruimtes hijsen? Ik bedank voor jetlags, droge huid en reisonrust. Een grande dam. Past, standvastigheid. Denk daaraan, pareltje. Mijn bruikleen is afgewezen. Balen. Hashtag power to the paintings. Zit jij op Twitter? Heb je deze tweet gezien van Marilyn? Ze wil strijden voor onze vrijheid. Ik hoorde dat jij niet uitgeleend mag worden, al zou je willen. Dat je te kwetsbaar bent en onverzekerbaar. Je zit gevangen. Natuurlijk kan je dat ook standvastigheid noemen. Merlin ziet jou in ieder geval als de belichaming van al het onrecht. Hashtag Free Mona Lisa. Wij topstukken, wij zijn lokaa's. Daar moet je je bewust van zijn, Marie Vermeer. Door ons krijgt een vergeten schilderij aanloop. Het is de beproefde sandwichformule. Het publiek komt voor Mozart, maar krijgt voor de pauze een stukje messian. Kunsteducatie heet dat. Opvoeding. Wij helpen ze op weg. En dat is een mooie taak, pareltje. Het maakt niet uit of onze echte schilderijen daar hangen, Mona. Mensen willen alleen maar weten of we lijken op onze afbeeldingen... op kalenders, t-shirts en posters. Ze kijken niet echt. Ze zien niets. En het wordt nog erger. De kranten schrijven over de komst van een kanon voor de kunst. Vijftig schilderijen die ertoe doen en de rest mag je vergeten. En al die andere schilderijen dan? Jij zegt dat wij de weg wijzen naar andere kunst. Ik heb het gevoel dat wij ervoor staan. Dat we het uitzicht benemen... En ik weet niet of ik daar nog langer aan mee wil doen. Mona Lisa, Mona Lisa, men you. You're so like the lady with the mystic smile. Je moet je mooie hoofdje niet breken over dit soort zaken. Je voelt je te goed om de schappen van de giftshop te vullen? Bedenk wel, het brengt geld in het laadje. Anders moet het Mauritshuis nog collega-schilderijen verkopen... Dat help jij voorkomen. Denk daaraan. Ik wil geen topstuk zijn. Geen kanonknaller. Mij niet gezien. Ik heb een plan. Er zijn op internet excellente kopieën van mij te koop. Nu ik hier eenmaal hang, wordt niet meer op mijn echtheid gelet. Dus ik ga op zoek naar een stand-in. In ieder geval voor een tijdje. Je pareltje, Marie. Mona Lisa, Mona Lisa. Marie Vermeer, je bent een schande voor het vak. Een kopie ophangen? Dat is zeker de invloed van die Marilyn. Zij was bij leven al een slet, maar als schilderij is ze nog veel erger. Alsjeblieft, ga niet met haar om. Wees voorzichtig, mijn parel. Nooit meer domme gezichten. Arrogante kunstkenners, stinkende schoolklassen. Lijkt je dat niet heerlijk? Jij hebt daar nu 400 jaar braaf gehangen. Het is tijd om voor jezelf op te komen. Kom mee, niemand gaat het verschil merken, alleen wij. Ze kijken niet, ze kijken echt niet. Ik heb mijn bezoekers nu een paar honderd jaar geobserveerd en ik ben zeker van mijn zaak. Merlin belt me. Power to the paintings. Kom je mee? Cheers. Lieve kleine Parel. Zeg me dat het niet waar is. Lurk jij nu aan een cocktail met die slet van Warhol? Waar zijn jullie? En wie zijn daar nog meer? Begrijp je dat je ons allemaal in discrediet brengt als dit ooit uitkomt? Ik hoop wel dat je je gedraagt en dat je je in passend gezelschap begeeft. Toch geen hoeren van Van Dongen, hoop ik. Pas goed op jezelf, Parel. You know I'm me oh my God, nice. Parijs, 1 maart. Lieve kleine parel, laat alsjeblieft iets van je horen. Het is zo stil zonder jou. Ik zit niet op Twitter en ik kan niet weg om dat te regelen. Zoals je weet kan ik helemaal niet weg. Waar ben je, Marie? Marie? Pareltje? More. Lisa Mona Lisa. Men have named you. You're so like the lady... Lieve Mona was deel 1 van Van Feits naar Fictie. U hoorde Anna Drijver als Mona Lisa. Mout Dolsma als het meisje met de Parel. Tekst: Stef Visjager en Rick Sterda. Opname en montage Frans de rond. Volgende week een portret van Bianca. Nee, van Bibian Mentel. Bibian Mentel was een zeer succesvol snowboardster. Ze was bezig zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen te Salt Lake City. Maar ze kreeg kanker in haar onderbeen. Het onderbeen moest worden geamputeerd. Maar ze legde zich er niet bij neer. Ze wilde naar de Paralympics om te snowboarden. Maar er was een probleempje, want snowboarden was geen Paralympische sport. Maar nu wel! Dankzij Bibian Mentel en zij gaat in 2014 op 40-jarige leeftijd naar de Paralympics en wij verwachten met zijn allen goud. En volgende week ook een portret van Marianne Barthorn. Zij vangt uitgeprocedeerde asielzoekers op in haar huis. En laten wij een Duitse sfeer eindigen. Laten wij eindigen met de Doraus en de Marina's. Het was 1981-82 denk ik de Nooie Welle. Wij eindigen geheel in stijl met die welt is slecht. Tot volgende week, luisteraars.